In de Eredivisie is AZ er niet in geslaagd de koppositie van Vitesse over te nemen. De Alkmaarders bleven thuis steken op een 2-2 gelijkspel tegen Roda. AZ speelde na 20 minuten nog maar met 9 man na twee rode kaarten. PSV wist vanavond voor de vijfde keer op reis een competitiewedstrijd niet te winnen. Thuis in Eindhoven werd het 1-1 tegen Heerenveen... dat na 15 minuten nog maar met 10 man speelde door een rode kaart voor Joey van den Berg.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 Ga snel naar vriendenloterij.nl slash eredivisie en speel mee. Vriendenloterij, maatschappelijk partner, eredivisie. Nogmaals goedenavond. In de arena zijn ze nog bezig. Ronald van der Geer kijkt naar Ajax-Herakles. Ja, Meneer Maxi krijgen de blijvend applaus, applausprijs. Die zal deze wedstrijd niet opleveren. Ajax op een 2-0 voorsprong. Klaassen met een voorzet die door iedereen wordt gemist. Zo heel af en toe veert men eens wat op van de banken. Maar eigenlijk zit deze wedstrijd op slot. En wel in het voordeel van Ajax. Hoesten na twee minuten en een minuutje of tien geleden... maakte Fischer de 2-0 voor de Amsterdammers. Na 62 minuten is dat nog altijd de stand. In de amsterdam Arena. Sometimes you talk about things you don't understand You better stick to the matters at hand There's no hotel. ...van John Hyatt. In de Nederlandse volleybalcompetitie won Landskampioen Landsteden ...met 3-0 van Taurus. Arman Afsaroglou in gesprek met de verliezende trainer. Hans Heubring, trainer van Taurus. 3-0 nederlaag bij Landsteden Waar ging het volgens jou fout vandaag? Op de basisonderdelen van het spel. Dus pasen en serveren. Ja, dat zijn belangrijke onderdelen van het spel. Maar hoe kan het dan dat jouw ploeg toch tweede in de eredivisie... ...op dit moment uh, daar dan de steken laat vallen vandaag? Ja, absolute ervaring die het, die het team ontbeert op dit moment. Uh, erg onder de indruk van de entourage hier in Zwolle. Uh, dat geeft wel aan dat we eigenlijk geen, voor geen meter in het spel uh, hebben gezeten. Dus deze hele wedstrijd niet. Maar speelt dat dan zo'n grote rol hier in een sporthal met 300 400 man publiek? Uh, is jouw ploeg daar dan van onder de indruk? Nou ja, dat blijkt wel. En uh, het duurt ook net even iets te lang dat we niet los kunnen komen van die indruk. De setstanden, zeker aan de tweede en derde stad, verraden toch wel iets aan de spel. Maar we hebben constant een marge van 4, 5 punten achtergelopen. Dus die kwamen we gewoon ook niet meer bij. En uh, ja, dat, dat geeft ook wel de verhouding weer deze wedstrijd. Ja, ik zag ook heel veel fouten. Vooral in de beginfase, bij de service. Maar ook bij de, de controle als er een bal uh, werd geslagen in jullie vak. Kan je daar nog iets aan doen als trainer of niet? Nou, in ieder geval uh, daar met het team over hebben... Uh, en de belangrijkste ervaring is dat je heel veel van dit soort wedstrijden moet leren gaan spelen. De eerste helft van de competitie zit er nu op. Negen wedstrijden gespeeld. Jullie staan op een derde plek. Jullie zijn nieuw in de eredivisie. Ik denk dat je dan tevreden kan zijn, of niet? Ja, we zijn absoluut uh, tevreden. Omdat we in eerste instantie gewoon niet wisten ja, wat het niveau in de eredivisie op dit moment inhoudt. En uh, dus ja, we hebben wat dat betreft uh, eigenlijk helemaal niks te klagen op dit moment. Jullie waren zelfs een paar weken koploper. Jullie wonnen alles uh, tot een paar weken geleden dan. Uh, hoe kan dat dat jullie dan net nieuw zijn op het hoogste niveau... maar toch zo goed beginnen? Waar heeft dat dan mee te maken? Met het niveau van de andere ploeg of met jullie zelf? Nou, het niveau van andere teams, daar kan ik niet zo gek van over zeggen. Ik concentreer me gewoon op mijn eigen team. Uh, het geeft ook wel aan dat we eigenlijk nog een redelijk nieuw team zijn. Uh, teams die kennen ons niet. Uh, maar het geeft ook wel aan dat we een bepaalde dosis talent uh, hebben rondlopen... Ja, wat natuurlijk nog lang niet compleet is, maar wel weergeeft uh, dat we op een hele goede manier aan het werken zijn in Houten. Is er sprake van onderschatting geweest, denk je, bij andere ploegen toen ze het, jullie voor het eerst troffen? Jullie zijn onbekend natuurlijk. Nee, dat denk ik absoluut niet, want uh, als je gewoon serieus voorbereidt, dan ga je dit team absoluut niet onderschatten. Ik sprak je het begin van het seizoen, toen zei je dat het mooi zou zijn als jullie bij de eerste zes konden eindigen. Uh, jullie waren dus een paar weken koploper, nu een derde plek. Stel je je doelstellingen dan bij of blijft dat wel het doel dit seizoen? Nee hoor, de doelstelling blijft hetzelfde. Bij de eerste zes eindigen, eh, wat het recht geeft tot het spelen van de play-offs. En ja, dat is eigenlijk de belangrijkste fase van het jaar. Het ging om volleybal landsteden landsteden versloeg Taurus met 3-0. Ajax tegen Herakles, Ajax een beetje freewheelend naar de wedstrijd tegen Barcelona, Ronald? Ja, inmiddels wel met die 2-0-voorsprong natuurlijk. Uh, het wordt bijna 3-0. Hoese lange bal. Ja, Streuker ziet mis. Pasveer staat nog in de goal. En dat is terecht. En die bal is nog ver buiten het strafschopgebied. Streuker is eigenlijk een beetje aan het knoeien. Geeft Hoesen uiteindelijk de gelegenheid om de bal te lobben. Over Pasveer heen. Maar ook over de goal heen. Dus blijft het 2-0. Na twee minuten Hoesen... Na 57 minuten Fischer. En dat is een stand die na 69 minuten nog altijd op het bord staat. Met balbezit voor Siddersen. Bij Irak is inmiddels al twee wijzigingen. Davidson na een drukke week. Waarin hij met Australië speelde tegen Costa Rica. En dus veel gereisd heeft en gevoetbald. Die is inmiddels vervangen door Dorda. En Bellassani is in het veld gekomen voor Bruns. En Irak heeft nu de bal via Bellassani. Wil passen richting Rosheuvel aan de rechterkant. Ik zou hem toch nog iets meer aanspelen. Want uh, hij is toch met enige regelmaat Borlissen de baas. En is eigenlijk de enige Herakliet die zo heel af en toe zijn Ajax ziet echt overtuigend de baas is. En Sillesen moet maar weer eens kijken waar hij de bal heen speelt. Doet het maar eens lang. Ja, dat zou ik ook doen. Richting Hoessen bijvoorbeeld. Of richting Fischer. Nou, Fischer wordt geklopt door Schenkenveld. Maar de afvallende bal is wel weer voor Ajax. In eerste instantie voor Blind. Dan voor Serrero en Van Rijn. Zijn we wel weer terug op de Amsterdamse helft. Steekt Van Rijn de middenlijn over. Speelt hem vervolgens breed naar Blind. Die een prima wedstrijd speelt. Maar uh, nu uh, even, ja, dit ziet er niet goed uit. Uh, hij krijgt de bal. Speelt hem vervolgens naar Boilissen. Voelt aan zijn hamstrings. En wijst naar de kant. Ik denk dat hij er dus zo ook gelijk afgaat. En gaat nu ook, uh, ja, hij heeft kramp. En ik hoop dat het echt alleen kramp is en dat het verder geen schade is voor Deli Blind. Terwijl Ajax, Serrero en Schöne nu aan de rechterkant van het strafstopgebied. Eerste voorzet wordt eruit gehaald. De tweede door pasveer half. En uiteindelijk door veldmaten weggeroeid uit het strafstopgebied van uh, Heracles Almelo. Ja, de bal ging natuurlijk verder. Maar ik keek even naar Deli Blind. Die uh, aan zijn hemstrings voelde. Nou, inmiddels wel weer loopt. Ook aangeeft dat het allemaal niet zo paniekvol is. Dus Saas staat wel klaar om in te vallen. Nou, de kans is dan groot dat hij voor Deli Blind komt. Ja... Nee, daar komt niet voor Blind. Blind kan gewoon door. Hij komt voor Scheunen. Nou ja, dat is de ene rechts buiten voor de andere. Ik denk even, nou, Blind gaat eruit. Er wordt wat geschoven in het elftal. De zaak komt er in elk geval in. Maar nu komt Paulse wel voor Blind. Ja, het is dus wel serieus. Er wordt geen risico genomen met David Blind. Hoeft ook niet met een 2-0 voorsprong. Hij, hij voelde even aan de hamstrings en gaf gelijk aan van, nou, dit kan niet verder meer... De boer haalt hem nu van de kant naar de kant. En Paulsen gaat de wedstrijd volmaken. Terwijl wij hier een shot zien op, uh, in het stadion van Siem De Jong. Die zich ophoudt uh, tussen de supporters. Fijne avond ook voor hem. 2-0. En er langs de lijn met Ronald Boos. Trail Williams met Happy. We gaan even kijken naar AZ tegen Roda. Dat eindigde uiteindelijk in 2-2. Maar dat was wel een wonder. Want na 12 minuten kreeg 4 geven van AZ rood. En 7 minuten later ook een rode kaart voor Goedelje van AZ. Uh, en ja, toen moest AZ dus met 9 man verder. Uiteindelijk kreeg er ook nog een speler van uh, Roda. Namelijk uh, Biemans uh, rood. Maar dat was pas uh, een paar minuten voor tijd. Ik dacht zelfs in blessure tijd. De hele wedstrijd stond Roda dus met 11 uh, tegen 9. En verslaggever Arno Vermeulen vroeg aan Ruud Brood, Ruud Brood... de trainer van Roda, hoe het kan het zijn... ploeg met twee man meer, niet verder dan het gelijke spel kwam. Nou, simpel gezegd, heel veel kansen laten liggen. En als je hun doelpunt analyseert, de, dat zijn het weggevertjes. Dus dat hebben we heel slecht gedaan. En ja, daar sluipt er ook wat, wat, wat, wat lam, ja, verlamming in, zou je bijna kunnen zeggen. Want ik denk dat we heel goed begonnen. Dat AZ uh, even geen grip had op ons. En dat uh, we er aardig doorheen waren met die rode kaart. Ja, en daarna kom je heel slimielig achter twee keer. En ja, dan moet je dus uh, tegenaan boksen. En dat is uh, in keuzes maken. Maar dan nog heb ik de tweede helft, denk ik, vijf, kansen gezien. Is het wel een ijzeren wet dat een team met negen spelers tegen elf... dat een team met negen meer duels wint? Toch veller is dan een team met elf? Ja, je gaat, wij hebben het ook wel eens meegemaakt. Je gaat, uh, dat gingen zij ook doen natuurlijk. Uh, ze gingen we, uh, redelijk rond die 16 spelers. Ze hebben snelle jongens. Alleen wij moeten dan de, de mogelijkheden benutten en de voorzetten goed afleveren. Nou, ik denk er wel dat we aardig wat kansen hebben gehad. En dan, uh, ja, dat zag je ook toen we zeg maar, gelijk maakten. Dat deel je ook een mentale tik uit. Nu gaan zij er steeds meer geloven in, in van ja tegenhouden en eventueel die 3-1. En dat hebben wij niet goed gedaan. Bijzonder huwelijk, hè? Die Wiedemeyer en Roda. Als die twee samen in het veld staan, dan weet je zeker dat er van alles met rood gaat gebeuren. Ja, ja. Maar we zullen nog terug moeten zien of het allemaal terecht is. Zo, zo simpel is het. Ik vond het ja, de eerste zeker. En, ja, de, de, hij was alleen op de keeper af. Maar het is wel bijzonder uh, dat, hij, dat hij de tweede gaf. Natuurlijk. Uh, maar bij ons ook. Hè. Twee keer slim uh, blokken. Ja, dat is niet zo slim van ons, maar... Drie rode kaarten in een wedstrijd, vier goals, kansen, maar achteraf zou je kunnen zeggen dat we niet blij zijn natuurlijk. Wij hadden een kans gehad om hier te winnen. Heb je nog wel tegen je spelers gezegd in de pauze, pas op, want ze zal proberen om er een van jullie ook af te krijgen. Gaat dat zo dat je ze even waarschuwt? Ja, zonder meer, je zag het al met Nehmet en de keeper. Dan word ik kwaad, moet Chris weglopen, je moet je niet laten intimideren. Dat was het voorbeeld. Maar tegelijkertijd moet je wel voor de tweede bal blijven vechten. En dat vond ik de eerste helft, met mensen meer, al waren we daar niet alert genoeg in. En ook niet slim genoeg om de spitsen goed direct in te spelen. Zoals de eerste goal eigenlijk van Pluim. En, uh, ja, dat, dat is heel vervelend. Uh, vooraf teken je misschien voor een punt hier. Maar achteraf zijn we natuurlijk ontevreden. En dat zei Ruud Brood, de trainer van Roda... na 2-2 gelijk gespeeld tegen AZ. Dan de coach van de Alkmaarders, Dick advocaat. Hij vertelt hoe hij deze bizarre wedstrijd heeft ervaren. Dat was natuurlijk heel moeilijk. Wij, die jongens hebben natuurlijk enorme vechtlust laten zien. 75 minuten met negen man. En uh, ja, dat is bijna niet aan te lopen. En, uh, maar dat deden ze toch goed op zich. Hebben we niet zoveel kansen weggegeven. of vier, nou ja. Dat kan gebeuren. We hebben zelf ook nog een paar mogelijkheden gehad. Ik vind het jammer dat het 2-2 is geworden. Maar het was natuurlijk wel verdiend. Twee rode kaarten. Gebeurt niet zo heel snel in een wedstrijd. Maar je krijgt ze. Ehm... Terecht? Nou, ik vond de eerste niet. Ik vind nog steeds dat Gouden Leu vanuit de, vanuit de centrale positie naar het midden kan komen. Dan moeten we als zijn man loslaten, maar die staat achter hem. Dus die kan het nog corrigeren. Maar de tweede wel niet boos op Goedelje. dat is gewoon een ongelooflijke domme overtreding. Je weet dat je rood krijgt, dus je komt met negen man. Uh, enorme uh, invloed gehad op de wedstrijd. Ja, natuurlijk moet je kwaad op hem zijn, en, en, en hij is natuurlijk het meeste kwaad op zichzelf. Dat dit gebeurt, want dat mag niet gebeuren, dat hoeft bij hem ook niet te gebeuren. Want dat, dat, uh, het is een technische voetballer die met veel kracht daarnaast ook nog probeert te intimideren. Maar dit soort overtredingen die, die mag hij niet doen, daar moet hij van leren, dat mag ook niet meer gebeuren. Wat kwamen er een krachten los bij die spelers toen ze met negen kwamen te spelen? Opmerkelijk. Ja, negen man, 75 minuten dus de, is, is natuurlijk heel moeilijk. Want je hebt continu uh, lopen, uh, lopen, lopen voor niks. Dat is het herfste. Je loopt naar links en naar rechts. En uh, er steeds zit die bal ertussen. Maar ondanks dat hebben we, hebben we het nog redelijk ge, kunnen controleren, laat ik het zo zeggen. En uh, op een gegeven moment denk ik, ja, 88 minuten redden ze niet meer. Maar je ziet het één keer verkeerd vallen. Dat gebeurt bij PSV ook, tegen 1. Wat betekent dit? Uh, twee punten kwijt. Maar ja, uh, het is zo'n idiote wedstrijd. Dat komt één keer in het seizoen voor. Nou, ik vond, uh, ten eerste vond ik dat we de eerste tien minuten niet goed begonnen. Want uh, we waren steeds te laat. En uh, dan loop je ook weer van je tegenstander af. Dus dat, dat vond ik niet goed. Dus daar, daar, moeten we wel, uh, daar moeten we wel goed terugzien. Want dat moet beter. Want anders geven we de wedstrijd in het begin al af. Maar normaal gesproken, 11 tegen half in een thuiswedstrijd. Ja, dan moet je een beter resultaat halen. Ik zou morgen maar niet te hard trainen. Ik denk dat ze moe zijn. Nou, ze, ze zeiden tegen mijn trainer, we hebben een dag extra vrij hè. Ik zei, als je dit geen 19 minuten vol kan doen, dan uh, moet je nog maar een keertje een beetje trainen. Ja, want ik dacht ook nog even, goed dat Verbeek de eerste paar maanden die je trainer is geweest. Nou ja, als hij de alle eer wil dan heb ik geen probleem. Maar ik heb met uh, de man gesproken die over de cijfertjes gaat. De laatste vier weken staan we er uh, uitstekend voor. Dat, was te zien... dat, kan, dat kan tegenwoordig gecontroleerd worden. Hè? Ja, dat was te zien vandaag hè. Ja, ze hebben, ze hebben het uitstekend gedaan. Dick Advocaat kon uh, ondanks het gelijke spel van AZ toch nog uh, behoorlijk lachen. Uh, maar ja, het was dan ook wel met negen man van AZ tegen elf man van Roda voor het uh, grootste deel van de wedstrijd. 2-2 2 werden dus. Eens kijken hoe het staat in de arena bij Ajax-Hirakles. Ronald. Het stond 2-0, het staat inmiddels 3-0. Klaassen is de maker van de treffer. Hij deed dat na 79 minuten, oftewel een minuutje geleden. De voorzet vanaf de linkerkant van Boyles en Klaassen kwam het strafselgebied inlopen. Werd wel achtervolgd door Ben Rienstra. Maar niet met heel veel overtuiging. En kon uiteindelijk die bal achter weer koppen. En als er al niet duidelijkheid was over de afloop van deze wedstrijd... is hij er na de goal van Klaassen wel degelijk. In raakles heeft inmiddels de witte vlag gezwaaid. En Ajax freewheelt eigenlijk naar het einde van dit duel nog een minuutje of negen. Het is leuk voor Klaassen dat hij zich ook dan bij de makers mag gaan melden. Van Rijn gaat de Saan nog een keer wegsturen? Nee, doet hij niet. De Saan gaat eigenlijk voor niets diep aan de linkerkant. Kiest Boilers de diepte en Van Rijn denkt, joh, dat kan ook. Want dat levert er net een doelpunt op. Boyles, die uh, verdediger nog wel wat steek heeft laten vallen, maar dus aanvallend het prima doet. En nu een uh, combinatie met Serrero, nu zelf mag afronden. Nou, dat uh, lukt dan nog niet. Maar in eerste instantie loopt hij zich vast. Speelt de bal terug op Serrero. Die staat een meter of tien over de middenlijn. En die steekt dan weer naar Boylissen die weggelopen is. Wij zijn direct de tegenstander Rosheuvel. Dan krijgt hij de bal in het zarsopgebied aan de linkerkant. Moet hij wel in één keer handelen. En uh, dat is Boylissen vanavond niet gegeven. Uiteindelijk dus nu de weer voor Heracles. Voor uh, Pasveer. Lange bal. De bedoeling is uh, Lintsen of Amoa. Amoa is gekomen voor Oet. Beide worden niet bereikt. Eijers zit ertussen in eerste instantie via uh, Van Rijn, Dan via de Sa. Nou, uiteindelijk neemt Irakens dus het bal bezit wel weer over. Weer richting Pasveer Doorda en Bellassani. Maar dan uh, de voorwaartse Linse en Amoa wederom onbereikbaar. Veldman zit ertussen. Ik weet niet of hij er zo afgaat of uh, Moysander, maar uh, Denswil staat uh, klaar om in te vallen. Niet van de hoorn, maar Denswil dus. Die uh, komt straks uh, de minuutjes nog volmaken. Dat zullen er zeven zijn. Dan gaat Ben hier naar huis. Dan gaan ze de stoeltjes schoonmaken. En dan uh, staat het stadion weer open. Wat is het? Uh, komende dinsdag voor de wedstrijd tussen Ajax en Barcelona. En balbezit nu voor Ajax. Voor Van Rijn. Die zich dan vastloopt op Amoa en Lintzen. Maar gek genoeg wel weer in balbezit blijft. Hij dreigt hem twee, drie keer te verliezen. Uiteindelijk blijft hij in balbezit. Wil hij de bal geven aan Hoesen. Die verliest het duel van Strootkar. Maar Serrero houdt aan de balbezit voor Ajax. Boylissen, die heeft de geest gekregen in die laatste minuten. Hij ja, verslikt zich nu eigenlijk in een directe tegenstander. Dat is Kwanza. Van Boekel fluit voor een vrije trap en geeft de gelegenheid aan Ajax om te wisselen. Kan ik nog even vertellen wie eraf gaat ook. Dat is Boilersen. Die gaat er dus af. En Dentsville komt er voor hem in. Van Bob Marley en de Whalers. 3-0 bij Ajax Gerakles. Wordt het nog meer, Ronald? Nou, wie weet. Ajax speelt als <laughs> met twee centrumspitsen. Dat is wel grappig. Het staat 3-0 met nog een minuut of vier te spelen. En ik vertelde net al dat Denswil in het elftal kwam voor Borlissen. Maar dat eh, bracht dus een heel andere Ajax met die entree van Denswil. Als dat je zou verwachten. Hij dirigeerde mooi zander eigenlijk naar de... Uh, Linksachterplaats uh, Gaf vervolgens aan... dat ze met drie verdedigers gingen spelen. En Denswil ging niet naar de verdediging... maar naar de aanval. Oftewel, Irakles wordt nu... als trainingspartner gebruikt. In een variant. Nou, stel dat Ajax in deze competitie... een keer achter komt te staan. Uh, wat kun je dan met Denswil? Kun je die naast Hoesten plaatsen? Want dat is de plek waar Denswil nu speelt. Als tweede spits, naast Hoesse, een Beetje eromheen cirkelend. En dat is dus wat Frank de Boer... in deze wedstrijd in het restant. En nog 2,5 minuten slechts op de klok. Maar het is wel opvallend dat hij het op deze manier doet. Dus nu staat uh, uh, Mooistander eigenlijk als linker verdediger. Van Rijn als rechter. Uh, ja, de centrale plaats is dan voor Veldman. Paulsen speelt daar kort voor. En vervolgens dus twee spitsen: uh, uh, dat zijn de Hoesen. En en dan, en dan nog een lijntje van drie waar Klaassen, de Sa en de Fischer onderdeel van uitmaken. Dus zo speelt Ajax nu en zo zou het dus een keer kunnen gaan als je iets moet forceren. En zo wil Frank de Boer het restant van deze wedstrijd toch nog een beetje nuttig maken. Want ja, een wedstrijd is het natuurlijk al lang niet meer. Verschil is groot. 3-0. Hoesse, Fischer en Klaassen maakten de treffers. Oftewel Ajax heeft die drie punten wel binnen en bereidt zich nu al een beetje voor op die wedstrijd tegen Barcelona. De Sa. Met nog een actie aan de rechterkant. De bal gaat via Dorda over de achterlijn. Ayers mag via diezelfde de Saan nog een corner gaan nemen vanaf de rechterkant. Dens wil nu dus continu voorin. Ja, praat even met Hoessen over ja, hoe gaan we dit nou verder invullen nog, die uh, laatste minuutjes. Kijken in elk geval hoe ze dit moeten gaan doen bij, uh, bij standaard situaties. Nou goed, Carlo Lamy is daar verantwoordelijk voor. Ze met een heel boek op de bank. Dus die heeft ongetwijfeld. dens wil een beetje bijgesproken. Daar komt die corner van uh, de Sa. Vanaf uh, de rechterkant. Pasveer blijft staan. Eigenlijk wil is iedereen staan. Hoeft ook niet heel veel te gebeuren. Wil Irak des die bal wegkrijgen. Dat gaat nu via Kwanza ook gebeuren. Weliswaar verslikt Kwanza zich in de bal. En krijgt hij nog een heel klein tikje van Serrero. Vrije trap genomen. Linse namens uh, Herakles. Steekt nu de middenlijn over. Combineert met Bella Sani. Het uh, is allemaal niet heel soepel. Palsen zit ertussen. En uiteindelijk uh, Palsen en Veldman. Klaren de klus. Veldman op het hoofd van uh, Densville. Die levert op zijn beurt rond de middenlijn weer in bij uh, Kwanza. En zo probeert Ajax er nu toch uit te komen. Als Serrero de bal verovert. Maar hem weer inlevert bij Rienstra. Rienstra, Linse en Rienstra. Nu ruimte aan de linkerkant. Misschien de eretreffer maken. Nee, want de voorzet van de Rienstra lijkt echt helemaal nergens op. De uitslediger van Ajax overigens ook niet. Nu Kwanza maar weer in balbezit in de as van het veld. Rosheuvel. Rosheuvel. Amoa, Amoa wil schieten. en Op het moment dat hij draait, ja, wordt hij wel degelijk aangetikt. En Van Boekel zegt nee, er is niks aan de hand. Amoa zegt die bal moet op de stip en die Klaas moet geel hebben. Maar geen van beiden gebeurt. Sillissen heeft gewoon de bal en gooit hem naar Van Rijn. Het zou aan de uitslag ook verder eigenlijk helemaal niets meer veranderen. We gaan richting de 90 minuten. Ik denk dat Van Boekel nog wel een minuutje of twee, drie heeft gevonden om erbij te tellen. En dan kunnen we de balans gaan opmaken. Is Ajax eigenlijk tegen Herakles niet in de problemen geweest? En heeft Herakles dan een beetje geweest? naar nou, die wedstrijd tegen Feyenoord, waar het voor het eerst in de historie won, het uit eigenlijk beter doet dan thuis. Had een beetje misschien wel het idee, nou, misschien kunnen wij ook stunten in de arena. RKC hield Ajax ten slotte ook op 0-0. Waarom wij niet? Nou ja, die illusie werd al snel gebroken, want na twee minuten scoorde Ajax ten slotte al via Danny Hoeze. En eigenlijk is Irak is daarna nog twee keer gevaarlijk geweest. Maar Ajax toch echt een paar keer meer. Van heeft nog één minuut extra speeltijd gevonden. Die gaat nu in. En Ajax heeft de bal met Van Rijn. Van Rijn kijkt eens even wat om zich heen. Vindt Moisander, de aanvoerder. Het kan naar de linkerkant. Het kan naar Fischer. Moisander doet er even over om dat te zien. Vervolgens de aanname van Fischer. En die speelt de bal weer terug naar Moisander. Telt u met ons mee? Nog 25 seconden. Dan zijn we klaar hier. Een wedstrijd die eigenlijk nooit echt op gang is gekomen. Ik kan daar niet zeggen... dat ik als je mij vraagt over tien jaar waar ik op deze avond was. Dat ik me deze wedstrijd nog zal herinneren. Met Rosheuvel nu nog op de laatste adem. Wil hij dan nog om Moisander heen. Van Boekel zegt het is over. Moisander steekt zijn been uit. Kan vervolgens de bal inleveren bij Van Boekel. De handjes worden geschud. En Ajax zal blij zijn. Het gaat met drie punten richting Barcelona. Ja en Heracles slaagt er maar niet in. Om uit die onderste regionen weg te komen. Geen punten voor Ajax of voor Herakles in Amsterdam. Want de winst gaat naar de huishouders. Vier wedstrijden zitten erop vanavond. PSV Heerenveen eindigt in 1-1. AZ Roda 2-2. Cambuur tegen NEC 2-1. En Ajax versloeg Heracles met 3-0. Sit you want. Eros Ramazotti was dat. Parla, kom mee. Kambuur, NEC eindigde in 2-1. Uh, na afloop vroeg uh, Jan Rolst, de verslaggever aan de, de trainer van Cambuur... Dwight Lodewegens, of hij die overwinning eigenlijk wel verdiend vond. Oh, zwaar verdiend. Ik vind dat wij de, verre, de meeste kansen hebben gehad. Hele goede kansen. Miraculeus soms als ze er niet in gingen. Ik vond dat we het beste van het veldspel hadden. Ook wel eens niet. We hadden ook wel eens een mindere periode in de wedstrijd. Maar over het algemeen vind ik het absoluut verdiend. Ja. Ja. Wat maakt het nou het verschil met NEC? Um... Ja, nou, gewoon wij, wij willen spelen. De, normaal gesproken zijn hun een ploeg die wat door willen zakken. En die gokken eigenlijk wat op de counter, op de tegenaanval. Met alle respect zeg ik dat. De counter dat klinkt zo negatief. Maar gewoon in de reactie. Maar wij willen graag initiatief nemen. Wij willen op gaan bouwen. We willen, gaan, uh, willen, willen een vrije man zien te vinden op middenveld. Ik denk dat dat een grote verschil is. krijg je veel kansen in de eerste helft. Die gaan er dan niet in. Dan is het toch een beetje billenknijp. Oh wow, ja, dat kun je wel zeggen. Want dat was wel heel erg spannend op het duin. Dat is niet goed voor het hart. Uh, ja, echt heel spannend. Wij kregen nog een paar hele goede kansen maar hun goede hikden. Er ze gaan van bank spelen, ze gaan lang spelen. Volgens mij hebben ze één of twee kleine kansen eruit gehad. Maar wij hadden hem natuurlijk al lang, vind ik, af moeten maken. Drie punten, eigenlijk in een onderlinge strijd... met een, laten we eerlijk zijn, degradatie-na-competitiekandidaat. Uh, dat is heel belangrijk. Ja, of het zijn punten, of het zijn de zes, dat maakt een groot verschil. Maar voor ons is het ook dat we aansluiting hebben... naar de groep boven ons daar. Um, en het is ook een keer een bevestiging, eindelijk... Van dat we best aardig kunnen spelen met z'n allen. Dus dat hadden we gewoon even nodig, dit. Dit geeft weer heel veel energie. Bevrijdend gevoel? Nou, zeker wel. Ja, ja, ja. We krijgen nog een lastig programma hierna. Dus dit was echt voor ons uh, een hele belangrijke wedstrijd. Van Cambuur. Anton Jansen, de verliezende trainer van NEC... baalde verschrikkelijk van die nederlaag. Dat is duidelijk. We zijn hier naartoe gekomen om te winnen. Om uh, Cambuur te achterhalen. En... Uh... Ja, het was eigenlijk een wedstrijd die alle kanten op kon, wat dat betreft. Maar uh, ja, aan het einde van de wedstrijd staan we inderdaad nul punten En dat is zeer vervelend. Nou, heb je je elftal een beetje omgegooid, zeker centraal achterin. Um, hij heeft niet gebracht wat het moest brengen, of, of is dat de zwart-wit? Het is inderdaad de zwart-wit, denk ik. Ja, uh, het is natuurlijk deels zijn het keuzes. En, uh, uh, vrije keuzes, de andere, andere kant ook gedwongen keuzes met, uh, met de ziekte van Rens. Uh, maar we hebben getracht uh, uh, meer voetbal uh, te brengen in ieder geval. Ik denk dat het ook wel uh, delen van de wedstrijd uh, gelukt is. Ik denk zelfs als ik de laatste wedstrijden van ons kijk... dat we uh, over een hele wedstrijd meer, uh, meer gevoetbald hebben dan anders. Uh, ja, het was een wedstrijd die alle kanten op kon. Met uh, kansen voor Kambuur en, uh, en, en, en, en kansen voor ons. Uh, Juist in die tweede helft denk ik dat waarop het leek dat we wat meer grip zouden krijgen. We eigenlijk een hele ongelukkige goal tegen. Hè. Die verrichting wordt veranderd. En uh, ja, daarna hebben we nog getracht om wat optimistisch te gaan spelen. Met wat kantjes voor ons. Maar ja, uh, we geven ook wat kansen weg. Dus het kon eigenlijk alle kanten op op plaats. Maar het viel naar de verkeerde kant van ons. De competitie duurt nog lang. Maar uh, wordt het penibel? Uh, nou ja, is, je begrijpt wat ik bedoel? Ja, nee, maar het is duidelijk dat uh, we staan op een positie waar we niet willen staan. En uh, uh, we willen naar boven uiteraard. En dan had dit weer een, een goede stap kunnen zijn. Uh, natuurlijk duurt de, de competitie nog hartstikke lang. En we hebben nog hartstikke veel wedstrijden. Maar uh, dat, dat, moeten we niet, uh, dat moeten we niet elke week zeggen. Dus uh, ja, uh, het is alle hens aan dek. En uh, wij proberen uh, met volle kracht vooruit te gaan. En uh, zodoende uh, de plaats op de ranglijst te stijgen. Tot slot, ik had het eerst over de defensie. Voorin zette je Higden op de bank. Waarom? Uh, nou, uh, we wilden eigenlijk meer beweeglijkheid. Uh, dus in de overname uh, dachten we dat er, dat er kansen waren. Uh, uh, meer beweeglijkheid, meer snelheid voorin. Dat was eigenlijk de, de belangrijkste reden. En met. Uh, uh, Michael die, die, zijn kwaliteiten zijn duidelijk. Die liggen vooral op de, op de helft van de tegenstander. Nou, de laatste wedstrijden zijn we daar eigenlijk uh, helemaal niet aan toegekomen. Dit was een wedstrijd waarin we uh, wat meer naar voren speelden. En op het laatst met Michael uh, uh, zie je dat dan uh, weliswaar door wat opportunistisch voetbal. Maar worden we wel wat uh, gevaarlijker. Langs de lijn. 1-0. Het voetbal. We beginnen in Engeland. Daar won koploper Arsenal met 2-0 van Southampton de nummer 3. En Arsenal verstevigt daarmee de koppositie. Voor Arsene Wenger, de coach van Arsenal, waren deze drie punten zeer welkom. It's great for us, uh, after our loss at Man United was vital to win again winnen. We couldn't take our chances today. But uh, we took advantage of our mistakes. En in het einde het was een heel belangrijke win voor ons tegen een heel goed team we've shown today why they are at the top uh, uh, in the top four in the league and uh, for us it was a bit back to the wall today and we... We could win. Na de nederlaag tegen Manchester United was het belangrijk voor ons... om te winnen en dat tegen een tegenstander. Die heeft laten zien dat ze terecht in de top 4 staan, aldus Wenger. Liverpool volgde vier punten. In de Merseyside derby tegen Everton werd het 3-3. De Belg Lukaku scoorde twee maal voor Everton... en oud-Ajixit Luis Suarez was eenmaal trefzeker voor Liverpool. Ook Chelsea volgde vier punten van Arsenal. Het team van José Mourinho won uit bij West Ham United met 3-0. Newcastle United was met 2-1 te sterk voor Norwich City. De enige goal van Norwich kwam op naam van Leroy Fair. Stoke City won thuis, 2-0 van Sunderland. Fulham tegen Swansea City eindigde in 1-2. En Hull City verloor van Crystal Palace 1-0. Dan de Bundesliga, het duel op het programma dat vorig seizoen de Champions League finale was. Borussia Dortmund tegen Bayern München. En toen was Arjen Robben de matchwinner voor Bayern. Vanavond won Bayern met 3-0 in Dortmund. En Richard van der Made, hoe speelde Robben? Ja, hij was eigenlijk weer beslissend onzichtbaar vaak. Geen dribbles, geen schoten, maar hij maakte wel de 0-2... waarmee de wedstrijd op slot ging in de slotfase. Bayern dat niet eens groot speelde, maar zich wel uiterst effectief toonde... voor ruim 80.000 toeschouwers in het Westfalenstadion. De thuisploeg kreeg vooral voorrust drie grote kansen... in een wedstrijd waarbij het tempo laag lag... en een degelijk Bayern geduldig wachtte op zijn kansen. En toen was daar ineens uitgerekend Mario Kutse een kind van de club uit Dortmund die de band brak en scoorde tegen zijn oude club 0-1. Vervolgens een juweel van Arjen Robben, een stift vanaf links. Hij besliste de wedstrijd en even later maakte Müller de vernedering voor Borussia compleet. Een pijnlijke tik dus voor de formatie van Jurgen Klopp. Zeker ook omdat het verschil met Bayern opliep tot zeven punten. In het spoor van de koploper won. Nee, dan gaan we verder met. Ja, in spoor van de won Bayer Leverkusen in de uitwedstrijd tegen Hertha met 1-0. De ploeg van Sammy Hippia staat met vier punten achterstand op de tweede plaats en Dortmund is derde. Gert-Jan Verbeek heeft sinds zijn vierde competitiewedstrijd als trainer van Nuremberg zijn tweede punt behaald. In eigen stadion speelde Nuremberg 1-1 tegen de nummer 5 Wolfsburg. Nuremberg deed de laatste plaats daarmee op doelsaldo over aan Eintracht Braunschweig dat met 1-0 verloor van Freiburg. Augsburg won de uitwedstrijd van Hoffenheim 2-0. Beide doelpunten kwamen op naam van Altien top. En Eindraad Frankfurt tegen Schalke eindigde in 3-3. Dan Bar uh, Spanje, daar won Barcelona met 4-0 van Granada. Real Sociedad Celso de Bigo werd 4-3. Uh, Almeria tegen Real Madrid 0-5. En om 10 uur is begonnen Atletico Madrid tegen Cataffa. En de tussenstand daar is 2-0. Barcelona gaat een kop, 40 uit 14. Atletico Madrid heeft er 34 uit 13. Maar zal dus uh, hoger komen uh, als die wedstrijd tegen Cataffa wordt gewonnen. En Real Madrid heeft er 34, maar dan uit 14. Dan de Italiaanse Serie A. Verona tegen Chievo 0-1. AC Milan tegen Genoa 1-1. Een wedstrijd die om kwart voor negen is begonnen. Maar volgens mij nog niet helemaal is afgelopen. Nee. En Napoli-Parma is wel afgelopen. Dat is 0-1 geworden. Aan kop gaat AS Roma 32 uit 12. Gevolgd door Juventus 31 uit 12. En Napoli heeft er 28, maar dan uit 13. Dan de Belgische eerste klasse. Charleroi tegen uh, Anderlecht. 2-1. Brugge Lierse 2-4. A agent Waasland Beveren 2-0 Oostende tegen Racing Genk 4-0 Zultargem KV Mechelen 3-1 en Leuven Kortrijk 1-1 Aan kop gaat Zultargem met 35 uit 16 gevolgd door Standaar 34 uit 15 en Racing Genk heeft er 32 uit 16. Just a blade in the grass I spoke unto the wheel Vier was dat van Ben Howard. Goeie paal, mooie goal. Er dan wordt hij ingeschoten op de paal. Komt er dan toch nog een schot en een intikker. Oh, oh. De eredivisie. En goal. Alle wedstrijden van vanavond. Te beginnen met ajax Herakles. Dat werd 3-0 naar een 1-0 rusland door een goal van Hoessen. Fischer en Klaassen maakten de tweede en de derde... AZ Roda werd 2-2 na een 2-1 ruststand. Na 12 minuten moest AZ verder met 10 man... want Nick Viergever kreeg rood omdat hij een doorbroken speler neerhaalde. En 7 minuten later moest AZ zelfs verder met 9 man... na een zware overtreding van Goudelje. En daarna vielen de doelpunten. 1-0 Matthias Johansson, 1-1 Pluim. 2-1 Aaron Johansson en 2-2 Skurtaj. Dat was in de laatste minuut. Daarna kreeg Biemans van Roda nog zijn tweede gele kaart, dus rood. Gewoon een krankzinnige wedstrijd. De reactie van Dik Advocaat, die vanavond al snel coach was van negen man. Ja, negen man, 75 minuten, dat dus is, is natuurlijk heel moeilijk. Want je hebt continu uh, lopen je, lo, loop je voor niks. Dat is het herfste. Je loopt naar links en naar rechts. En uh, er steeds zit die wal ertussen. Maar ondanks dat hebben we, hebben we het nog redelijk ge kunnen controleren, laat ik het zo zeggen. En uh, op een gegeven moment denk ik, ja, achter minuten, dat redden ze niet meer. En toch kwam die gelijkmaker nog. Maar ja, voor Roda voelt het gelijke spel als een verlies. De trainer Ruud Brood. Hoe is het mogelijk dat we die kansen laten liggen met twee mensen meer? En ook dat we twee van die goals weggeven. Dat, dat mag gewoon niet gebeuren. Wij kunnen normaal goed... Positiespel spelen zoals we begonnen, ja, dat, dat kan gewoon niet. En dan nou ben je blij dat dat een, een debutant, om het maar even zo te zeggen, van ziel, wel rustig is en binnen binnenschiet. Ja, het was dus een vermoeiende dag voor de negen AZ-spelers die overbleven. Nog even terug daarover naar over naar Dick Advocaat. <lacht> nou, ze, ze zeiden tegen me: trainen we hebben een dag extra vrij. Hè? Ik zou dit geen negen minuten nu de volk dan uh, moet je nog maar een beetje trainen. PSV Heerenveen werd 1-1, bij Rus was er nog niet gescoord. Na een kwartier moest Heerenveen daar al verder met 10 man... want Joey van den Berg kreeg direct rood na een zware charge. 0-1 werden door Wildschut, 1-1 door Jozefson. Dat was in blessuretijd. PSV speelde al voor de vijfde keer gelijk dit seizoen. Ondanks een man meer, een veldoverwicht... en vele kansen vond PSV-trainer Philip Cocu dat zijn team geen goed rapportcijfer haalde. Ja, dat was zeker onvoldoende. Ja, als je zo speelt tegen tien man...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 Wat zou hij nou hebben willen zeggen? Het is geen vrouwensport. Het kwam niet over zijn lippen in ieder geval. Door weer niet de volle drie punten te pakken... staat PSV 8e met vijf punten achterstand op Ajax. Een plek in de grote middenmoot. Daarover de trainer Filip Cocu. Inderdaad. En daar uh, moeten we heel snel uitkomen. Want uh, we willen graag naar boven kijken. Nou, Dan hebben we een uitdaging uh, volgende week uh, tegen Feyenoord.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 Bij NEC stonden de gezichten wat anders. Ze hadden gehoopt van de laatste plaat af te komen. Maar ze zijn nog steeds hekkersluiter. De trainer Anton Jansen. Ja, nee, het is duidelijk dat uh, we staan op een positie waar we niet willen staan. En uh, natuurlijk duurt de, de competitie nog hartstikke lang. En waar we hebben nog hartstikke veel wedstrijden. Maar uh, dat, dat, moeten we niet, uh, dat moeten we niet elke week zeggen. Dus uh, ja, uh, het is alle hens aan dek. En dat zei Anton Jansen, de trainer van NEC. NEC is nu laatste, 9 uit 14. RKC heeft er ook 9, maar dan uit 13 staat er één plaatsje boven. Dan ADO, 13 uit 12. En Herakles is 15e met 14 uit 13. En dan de kop. Ajax staat, uh, ja, niemand weet hoe lang. Want dat weet je in deze competitie nou helemaal niet. En waarschijnlijk morgen al niet meer. Maar Ajax staat een kop: 25 uit 14. Tweede is Vitesse, 24 uit 13. Derde AZ, 24 uit 14. Groningen is vierde met 22 uit 13. Vijfde. En zesde gedeeld, Twente en Feyenoord met 21 uit 13. En wat is er morgen dan allemaal? Om half 1 twee wedstrijden. RKC Waalwijk tegen Feyenoord en FC Utrecht tegen ADO Den Haag. Om half drie FC Groningen tegen Pex Zwolle en Go Ahead Eagles tegen Vitesse. En dan is er ook nog om half vijf FC Twente tegen NAC. U hoorde het al, Ajax uh, staat even aan kop. En dat komt dan door die 3-0 over... Nou ja, even, dat weet je niet, uh, zei ik al. Uh, maar in ieder geval, Ajax staat vanavond aan kop. Uh, Jeroen Elsof uh, uh, zag die wedstrijd. Zag Ajax met 3-0 winnen van Heracles. En ging na afloop naar de trainer van Ajax, Frank de Boer. Nou, dat leek vanaf de zijkant een zorgeloze avond voor jullie. Ja, nou, zo was het ook. Misschien behouden ze die één uh, vrijtrap... die voor iedereen voorlangs ging... In de tweede helft, net na de tweede helft. En daarna hebben ze eigenlijk, of eigenlijk in de hele wedstrijd niks gebracht. En, uh, een compliment aan het team, zelf wel gecreëerd. Dus uh, we kunnen tevreden zijn. Ja, nou zit het in die eerste minuten, uh, waar het eigenlijk de laatste wedstrijden thuis in de Eredivisie juist een beetje aan schoort. Een keer mee, hè? hij gaat er gelijk in. Is dat dan een opluchting, dat hij er gelijk invalt? Ja, zeker. En ook natuurlijk lekker dat je spits dan uh, zo'n goal scoort. En dat, dat is ook lekker. Je weet dat je tegen een uh, gegroepeerde herenkles komt te spelen. En als je dan direct uh, kan scoren, dan zullen zij toch ietsje meer moeten komen. Nou viel dat nog wel reuze mee, ook omdat wij gewoon ze uh, ja, dwongen om achteruit uh, te gaan spelen. En gelukkig uh, hebben we de, de rust bewaard, hebben we kansen gecreëerd. En uh, uiteindelijk uh, weet je dat zij het ook niet meer kunnen belopen. En, uh, ja, dat was misschien de 2-0 dan een gevolg. van. Ja, nou hebben we het de laatste weken vaak gehad over kapot spelen... en veel balbezit en zo. En zit het je dan in de eerste half nog dwars... dat je niet door kan pakken met doelpunten? Of zeg je van, nou je weet eigenlijk dat dat naar rust moet komen dan? Nou, als je 2-0 moet maken, dan moet je 2-0 maken. Zo duidelijk is het natuurlijk. Omdat je dan zo'n tegenstander dan niet meer het geloof geeft... dat er nog eventueel met een klutsituatie nog wat valt te halen. Dus ja, als je een wedstrijd dood moet maken, dan moet je dat doen. Anderzijds weet je ook, ja... We kunnen dat niet meer uh, volhouden uiteindelijk. En dat hebben we ook eigenlijk gezien. Vele ogen waren gericht op Hoeser, die gelijk scoort. Ben je tevreden over hem geweest? Ja, zeker. Uh, ik denk dat hij uh, heel behoorlijk heeft gespeeld. Het is natuurlijk lekker uh, dat hij gescoord heeft. Dus, uh, nou, heel goed. Waar ben je nou het meest tevreden over vanavond? Nou, weer over de manier van uh, hoe, hoe we gespeeld hebben. Het druk zetten, continu tegenstander geen rust geven. En ook, uh, ja, de... Continu naar elkaar kijken als iemand uh, inzakt. Wat, wat doet de andere speler dan? En daar hebben we continu op gehamerd. En ja, dat vond ik er vandaag heel goed uitzien. Frank de Boer, de trainer van de Ajax, naar de 3-0 winst op Herakles einde van het voetballen. We gaan nog even schaatsen. Irene Wust is het niet eens met de plannen van de schaatsbond... om een kleine vierkamp te organiseren... in plaats van een EK uh, op, uh, als het EK er komt. Dat plan houdt in dat het 10 kilometer bij de mannen... vervangen zal worden door de 3 kilometer... en de 5 kilometer bij de vrouwen door de duizend meter. Maar daar is Wust het dus niet mee eens. Ik denk dat het een beetje de doodsteek gaat worden voor het alrunde. En dat, uh, dat vind ik erg zonde. Want uh, ik denk dat je beter kun je... ...dat je dit allrounde uh, maakt. Dat dus is vorig jaar ook uh, al een keer had aangegeven. Aan je kwanten. Of uh, je moet het zo doen dat het ene jaar is het e-call-round... ...en het andere jaar is het e-call-round. Dus zeg maar twee... Uh, in de VIA twee EK's en twee WK's. En dat zei iedereen wust. Weer een ander plan, dus we zullen het afwachten. Marathonschaatser Arjan Stroetinga heeft zijn eerste overwinning... van het seizoen geboekt. In Eindhoven was de Bamschaatser de beste in de zevende wedstrijd... om de KPN Marathon Cup. Naast Stroetinga stonden ook zijn ploeggenoten Bob de Vries... en Joret Bergsma op het podium. Bij de vrouwen won Yvonne Spicht. Ze versloeg in de eindsprint Imke Voormeer met een minim verschil. Iris van der Stelt eindigde daar als derde... Nu wordt de Dat betekent dat het einde is van deze langste de lijn. De volgende is morgenmiddag om twee uur met onder andere RKC Feyenoord... Utrecht, ADO, Den Haag, Groningen, PEC Zwolle... Go Ahead Eagles, Vitesse en FC Twente tegen NAC. En ook nog Hockey Kampong tegen Rotterdam. Dat morgenmiddag om twee uur met Henri, Schut en Hugo Borst. Max van Wezel zit al klaar. Hij doet zo de presentatie van het volgende programma... tussen 11 en 12 met het oog op morgen. Nog een heel prettige avond.